Citydijkers met het Tenor Journaal. De regering van Jemen waarschuwt dat het op de Rode Zee gezonken vrachtschip voor een natuurramp kan zorgen. Aan boord zat zo'n 21.000 ton kunstmest. De stof in kunstmest kan veel schade aanrichten aan het leven in de zee. Het Britse vrachtschip zonk gisteren. Het had veel schade opgelopen na een aanval van de Houthi-rebellen. Het schip was door een van hun raketten geraakt en vloog toen in brand. In Frankrijk is een bus vol kinderen van de snelweg geraakt. Een meisje van 15 overleefde dat ongeluk niet. Elf andere kinderen en een volwassene raakten gewond. Ze waren met de bus op weg van Normandië naar skivakantie in de Franse Alpen. Waardoor het misging is nog niet duidelijk. De chauffeur zegt wel dat hij waarschijnlijk in slaap was gevallen tijdens het rijden. Op het kanaal is een meisje van 7 omgekomen toen een boot met migranten omsloeg. Op de boot zat in totaal 16 mensen die de oversteek probeerden te maken naar het Verenigd Koninkrijk... Twee mannen en zes jonge kinderen liggen in het ziekenhuis. Meerdere mensen zijn opgepakt. Fortuna heeft thuis kunnen winnen van Excelsior. Het werd 5-2. Dat vooral te danken was aan Sierhuis. De splits was goed voor drie treffers en twee assists. Het was voor Excelsior de vijfde nederlaag op rij. Tussen Zoetermeer en Den Haag is een bestuurder met zijn peperdure auto van de weg geraakt. En in een sloot terecht gekomen. De automobilist kon met behulp van omstanders uit het voertuig gehaald worden. Het gaat om een McLaren van ruim 260.000 euro. De bestuurder raakte bij het eenzijdige ongeval niet gewond. Het weer bewolkt met in het zuidwesten af en toe een klein beetje regen. Op andere plekken is het droog en het koelt af naar 5 tot 9 graden. Morgen blijft het droog met vooral in het westen zon. En het wordt in de middag zo'n 10 tot 13 graden.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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1583. Mijn naam is Ben of Eugen, jullie gastheer voor de komende twee uur in dit unieke radioprogramma. Vandaag heb ik een gasten, Lisbeth Leroy. Ik zal haar achternaam vast niet goed uitspreken... maar het betekent de koning op zijn Frans... voor degene die deze mooie taal wel machtig is. De komende twee uur ga ik een interview met Lisbeth laten horen... wat eerder is opgenomen... En dat wordt natuurlijk onderbroken door haar muziek. Welke dan ook op de achtergrond hoort. De playlist van. Eh, de playlist natuurlijk. Het interview. En dit programma kun je allemaal terughoren via www.peacefulradio.info. van Lisbeth Leroy, genaamd Down to Earth van het album Chakra Medicine. Dan het interview met haar en het begint een goede traditie te worden... door te vragen aan mijn gasten waar hun wieg stond, zo ook aan Lisbeth. Ja, ik ben geboren in Mochtzel, randgemeente van Antwerpen in België. Oh, wat leuk. Ja, en ik ben ja, iets meer dan 30 jaar geleden verhuisd naar Nederland... Intussen ook Nederlander geworden, dus ik, ben, ik heb een dubbele nationaliteit. En ik heb het heel erg naar mijn zin hier. En we wonen nog vrij zuidelijk, dus uh, nog redelijk bourgondisch. Ja. ja. Is er een groot verschil eigenlijk tussen de Belgische cultuur en de Nederlandse cultuur? Ja, zeker. Uh, toen wij verhuisd zijn, was dat echt wel een, uh, een kleine schok, moet ik oh, eerlijk ja. toegeven. Ja. <laughs> Want je denkt, een... je denkt, je gaat gewoon een uurtje schuifje op hè, van ja. de grens. ja. Maar eh, als je het zo bekijkt, eh, België is veel meer een Romaanse cultuur. Eh, veel meer zoals Frankrijk en, en de Zuiderse culturen. Terwijl Nederland eh, sluit heel erg aan bij de Scandinavische cultuur. Mm. En die verschillen zijn echt heel groot. Kan, en dat, kan je wat noemen? Ja, dat merkte we bijvoorbeeld op het werk. Eh, in België, als we een, een werkgesprek hadden tussen de middag... dan eh, werd er uitgebreid getafeld... Een uh, glaasje wijn erbij en zo. Ja. lekker. <laughs> en in uh, Nederland kreeg je zo'n zakje met uh, een krentenbol en wat karnemelk. <laughs> ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat ja. zijn kleine verschillen. Hè? Maar ja. ook een groter verschil bijvoorbeeld is hoe ga je met mensen om? Hè? Ja. Of hoe zijn mensen? Uh, in Nederland zijn mensen veel directer en daar hou ik heel erg van. Uh, you get what you see, of hoe zeggen ze ja, dat? Ja, precies. Ja, ja. En. Um, ja, in België heb je toch een beetje dat, uh, dat terughoudende. En dat mensen soms ja knikken en nee doen, hmm. weet je wel. Hmm. Ja. Dus dat is toch uh, ook een verschil in mentaliteit. En ja, wat, wat meer ja, met omwegen. Terwijl in Nederland zijn mensen heel direct... Ja. Oké. Okay. En, en wat voor werk uh, heb je gedaan, was uh, ik vragen mag Ja, ik was uh, psycholoog-organisatieadviseur. Dus ik werkte voor uh, grote bedrijven uh, via een organisatieadviesbureau. Uh, management coaching, teambuilding, dat soort dingen. Ik uh, hielp bij organisatieveranderingen. En uiteindelijk heb ik ook mijn eigen organisatieadviesbureautje gehad. Maar nu ben ik gepensioneerd. Oh, wat lekker. En ja. Ja, ja, dan kan ik dus echt met muziek bezig zijn. Ja, ja, ja, ja. heerlijk is dat hè. Ja. Want die muziek, hè, dat is. Um, hoe, hoe, hoe, hoe lang is de muziek al in je leven? Eigenlijk al vanaf mijn wieg. Uh, ik ben geboren in een vrij muzikale familie geen professionele muzikanten of zo... maar mijn ouders hielden allebei heel veel van muziek. En ik kom dus uit een gezin van negen kinderen. Ik ben de jongste. En alle kinderen werden standaard naar de muziekschool gestuurd. Oké. Okay. Vanaf een jaar of zeven, acht. Behalve ik. Ik ben pas later daarmee begonnen. Maar ja, thuis. De ene speelde cello, de andere piano, de andere gitaar. En um, heel veel zingen ook, dus... Uh, ik was gewend thuis om ook heel veel te zingen... als wij op vakantie gingen naar zee bijvoorbeeld... met de vijf jongsten in de auto. Dan uh, zongen we altijd in canon en uh, ja, in harmonie. En, ja, dat vond ik zo leuk. En ik heb mijn ouders altijd kwalijk genomen... dat ze me niet ook naar de muziekschool hebben gestuurd. Oh. Want ik ben pas vanaf mijn veertiende... uit Vrije Wil naar de muziekschool gegaan. En toen heb ik uh, ja, een aantal jaar pianoles gehad... En um, ja, voor mij is muziek altijd heel belangrijk geweest. Ik zou niet kunnen leven zonder muziek. Nee, dat snap ik. Ja. Als je ermee opgegroeid bent, ja. je bent op ze. Ik weet niet of het in België ook zo wordt gezegd... maar met de paplepel eigenlijk ingekregen. Ja. Dat, ja. En dan niet technisch of zo, maar ja, gewoon muziek was een ja. groot deel van mijn leven. Ja, en, ja. Uh, ja. en dat is in jullie... Ik probeer me dat even voor te tellen, dat, dat huishouden bij jullie thuis... Um, dat, dat, dat moet altijd wel een instrument of een stem geklonken hebben eigenlijk oh hè? ja Toen... <laughs> er klonk ja. altijd wel een stem ja het ja. was best uh, een uh, een drukke boel en uh, ja uh, dat uh, maar ook ik... dat zingen denk ik dan en, uh, uh, want ja, dan moet je toch voor oefenen om, om samen te zingen, denk ik. Ja, maar bij ons uh, ging dat vrij spontaan. Okay. Het was niet dat dat allemaal georchestreerd werd of zo. Maar ja, we pikten een aantal liedjes op. En, en ja, het was niet dat we voortdurend zaten te zingen. Want er werd ook ruzie gemaakt. Oh, ja. <laughs> ja, zo gaat het in gezinnen. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker zo'n groot nest. naar de track Go With The Flow... ...van het eerste album van Lisbeth Leroy... ...en het album heette Chakra Medicine. Die opgroeide in een muzikaal gezien in België. Nog even van een vraag over haar ouders... En je ouders, wat speelden die zelf? Uh, dat, ze speelden, mijn vader heeft viool uh, geleerd toen hij mm. jong was, maar dat speelde hij niet meer. Dus bij mijn ouders was het voornamelijk zingen. En dan mijn oudste zus, uh, die speelde piano, een paar zussen verder ook. Ik speelde ook piano. Een zus had een cello en dat, had, dat zagen we aan de putjes in het parket. Oh ja. <laughs> En dan, ja, een broer uh, gitaar. En uh, ja, ik weet het allemaal niet meer. Het was, ja. het was echt één broer, ook trompet. Dus het, okay. was, het oh. was niet allemaal dingen die <laughs> ja. samen gingen. Maar. No, no, no, no. Je <laughs> ja. kon er geen concert, orkestje mee ja. samenstellen. Dat is een beetje jammer, is dat? Ja, hè? dat was ja. jammer, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Goh, wat leuk. En die piano, is, uh, die ben je op je veertiende echt gaan, serieus gaan bespelen. Dat ja. Is, is, is, is dat ook in je... kon je dat volhouden, want je ging uiteindelijk ook studeren natuurlijk? Ja, en toen is het gaan verwateren, inderdaad. Uh, ik ben gaan studeren en ik kon die piano niet meenemen, want ik ging uiteindelijk, mijn ouders zijn naar Zeeverhuisd en ik ging op kamers. En ja, je krijgt het ook druk en andere interesses. en uh, Dus dat bezig zijn met muziek, dat uh, is eigenlijk verwaterd. Uh, ook toen ik die drukke baan kreeg, want dat ja, was best een hectische baan. Uh, en ik moest ook het hele land rondreizen, ik kreeg er kinderen bij. Dus ik had eigenlijk geen tijd meer voor muziek, nee. wel voor het luisteren. Maar om zelf actief met muziek bezig te zijn, was best uh, ja, dat verdween naar de achtergrond helaas. Tot op een gegeven moment, uh, ja, ik denk dat ik toen al tegen de 50 aanliep... Nee. Uh, door al die drukte en de stress van het uh, gewone leven. Ik met mijn fysiek begon te sukkelen. Mm. En uh, toen ben ik in aanraking gekomen met yoga. En ademhalingsoefeningen, meditatie, dat soort dingen. Waar je echt rustig van werd. En toen uh, is de behoefte ontstaan. Om een in, terug een instrument te gaan spelen. Waar ik mijn ademhaling bij moest gebruiken. En toen ben ik op zoek gegaan op internet. En toen, ja, eigenlijk is die indianenfluit op mijn pad gekomen op dat moment. Oké. Okay. Ja. Maar eerst, eerst die yoga, hè? Dat, ja. dat gaf je al een, een zekere rust en een, ja. en een fysiek herstel, begrijp ik? Ja, uh, nou, uh, helemaal hersteld. Uh, is dat nooit. Maar je leert dingen te accepteren... en je leert met beperkingen te leven. En iedereen maakt het mee als hij ouder wordt... dat er ja, bepaalde dingen minder goed gaan functioneren. Ja. Maar het heeft toch mijn leven sterk veranderd. En ook de manier waarop ik naar het leven kijk. Uh, de manier waarop ik dingen leer accepteren. Um, en ja, met mediteren had ik het altijd heel moeilijk. Want ik was altijd zo druk in mijn hoofd. Ja, en, precies. Ja. ja. En ik vond dat altijd heel moeilijk. Hoe doe je dat, mediteren? Hè? Ja, hoe doe je dat? Ja, sommige mensen zeggen, mediteren, dan moet je nergens aan denken. Maar dat kan niet. Nee. Je kunt niet nergens aan denken. Je moet eigenlijk jezelf als een, als een getuige observeren. Daar komt het op neer. En de gedachten laten komen en dan weer laten gaan. Want dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, dat moet je echt leren. Ja, ik kon dat echt niet... Maar toen ik met die fluit begon... Nou, toen ging er een wereld voor me open. Want door dat, door dat muziek spelen via die fluit... je gebruikt ook je ademhaling. Dat was eigenlijk voor mij een vorm van meditatie. Mm. Uh, ik hoefde verder niks te doen. Als ik die fluit speelde, dan, en nog steeds... dan denk ik verder nergens aan... En ik laat gewoon, ik improviseer altijd. Ik ga niet van noten zitten lezen. Oké. Okay. Ja, en doordat je dan improviseert en je gevoel volgt, je hart volgt... en ook luistert naar je eigen muziek en daarop weer reageert... ja, dan, het is één grote flow. Mm. En voor mij is dat echt meditatie. Van uh, het eerste album van Lisbeth Leroy van het uh, album Chakra Medicine. Uitgebracht in 2019. We praten verder over de fluiten die Lisbeth bespeelt. Nog even over die American, Native American fluit. Ja. Um, uh, vertaald: uh, het is eigenlijk een, een, de fluit van de. Amerikaanse Indianen. Ja, dat van, is... van de Indianen uit Noord-Amerika. Oh, ook dat, ja. want dat is wel heel specifiek. Ja, want je in Zuid-Amerika <laughs> heb je natuurlijk andere instrumenten. Hè? Uh... Ja, want we van, de van de Indianen hebben we altijd een beeld van uh, zang natuurlijk. Ja. Um, ik heb het zo af en toe ook nog wel eens in mijn, in mijn radioprogramma. Um, maar de uh, fluiten, ja... Uh, dat, dat zijn er eigenlijk niet zo heel veel. Uh, uh, en nee, nee, ik wilde zeggen, en ze gebruiken natuurlijk veel percussie, hè? Veel, uh, veel trommels ja, Van die shamaandrums. Ja, die, precies. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En dit zijn dus echt uh, fluiten die uh, uh, oorspronkelijk gemaakt zijn door uh, Noord-Amerikaanse indianen. In tegenstelling tot Zuid-Amerika, waar de Quena en zo heel, heel bekend is. Um, en het is een bepaalde manier van constructie. Um, ik weet niet of het relevant is om dat hier allemaal uit te ja, leggen. Man, ja hoor, dat horen we graag. Um, ja, het is, het is ook geen blokfluit. Maar het zijn eigenlijk uh, twee... Het is eigenlijk een, een, een boomstammetje uitgehold. Door twee. En uh, met een tussenschot erin. <laughs> en... Um, dat is dan weer aan elkaar gemaakt. Vroeger deden ze dat met sinew. Dat is een soort van ja, darm van dieren. Mm. En uh, daartussen uh, zit een, een, een blok. En de, de lucht die je door de fluit heen blaast... die verdwijnt onder dat blok heen. En die splitst zich aan de andere kant... ook weer uh, op een scherp stukje dat open is. En door die splitsing van die lucht krijg je geluid. Oh, Net zoals je op een grasprietje gaat blazen. Yeah, yeah, yeah, yeah, ja. yeah, yeah. En dan de, verder de, de body of the flute, dus de de rest van die fluit zorgt dan voor de klank. Hoe laag die is of hoe hoog. En hoe groter de fluit, hoe, hoe lager die klinkt natuurlijk. En, en net zoals bij een blokfluit ook gaatjes uh, erboven? Uh, je hebt gaatjes natuurlijk uh, waarmee je, die je bedekt met je vingers. En daarmee bepaal je de toonhoogte. Ja. Dus hoe meer het open is, hoe hoger de toon. En als je alle gaatjes bedekt, klinkt die lager. Ja. Ja. Moet je veel kracht zetten voor deze fluiten? Je hoeft helemaal geen kracht te zetten. Maar je moet wel wat longcapaciteit kweken. Zeker voor de basfluiten. En ik, ja, omdat ik die fluiten voornamelijk gebruik om rust te creëren. Ook voor mensen. Dus voor echt uh, relaxatie en, uh, en meditatie gebruik ik voornamelijk basfluiten, dus laagklinkende fluiten... omdat die sowieso rustgevender zijn. Maar ook dubbele fluiten, soms flutes mm. En uh, daar moet je wel wat longcapaciteit voor kweken... maar dat krijg je automatisch als je... Genoeg, je speelt. Is genoeg speelt, ja, ja, ja. ja, ja. Klopt, ja. Dus je hebt uh, allerlei soorten fluiten nog bij ja. uh, deze Amerikaanse uh, fluiten. Zeker, het is ja. niet dat je één piano koopt en daarmee. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik heb een aardige verzameling opgebouwd, want. Uh, ja, je hebt voor elke uh, grondton heb je een andere fluit nodig. Hè? Je hmm. hebt een fluit in C, een fluit in D, een fluit oh, okay. in E. En, ja, ja. en dan heb je nog eens basfluiten en hoge ja. fluiten en dubbele fluiten. Dus Kortom, uh, ja. je tassen vol met fluiten. Het is uh, geen goedkope hobby. Dan <laughs> ja, okay. Kan je ze gewoon kopen in de, in, de, in de muziekwinkels? Uh. In de muziekwinkel hier zul je ze moeilijk vinden... Um, Vroeger had je spirituele winkels. Of ja, je hebt spirituele winkels. En daar verkochten ze wel, wel eens uh, van die fluiten. Um, maar ik, ik importeer mijn fluiten rechtstreeks uit Amerika. Oké. Okay. Ja. Even een da en. Uh, nou, even, even. ja. <laughs> en uh, ja, uh, het, is, het is natuurlijk... In het begin wist ik niet wat ik kocht. En dan uh, kocht ik wel eens dingen die niet zo goed waren. Maar nu weet ik precies bij welke makers ja, ja, ik ja, terecht ja, ja, moet. Ja, ja. En voor mij is het ook echt belangrijk dat ze met de hand gemaakt zijn... met een bepaalde intentie en hmm. ja, spirit... Uh, dat vind ik heel belangrijk. Dus ja. bij de Indianen zelf? Nou, er is een verschil. Ik heb wel fluiten die door echte Indianen gemaakt zijn. Maar eigenlijk, uh, de meeste worden gemaakt door uh, non-Indigenous people. Dus de, de niet-Indianen. Hmm. Uh, en dan mag je ze geen Native American flute noemen. Okay. Dan moet je ze Native American style flute noemen. En daar zijn ze in Amerika heel gevoelig voor. Dat je dat uh, ja, oh. toch correct... Uh, ja, ja, ja. ja. de track Loving Kindness van het album Chakra Medicine het allereerste album van Lisbeth en zij koopt en bespeelt Native American fluiten ja, ja klopt ja, ja, ja. Ja. maar wel met de hand gemaakt met de hand gemaakt, ja. er worden er ook machinaal gemaakt, zoals bijvoorbeeld High Spirits fluiten en zo en die zijn goed qua tuning en, en dat soort dingen maar ja ik word er niet warm van hm. ja, als zo'n Maker echt met hart en ziel zo'n fluit maakt. En ook op een bijna rituele wijze. Soms uh, branden ze uh, sali, sage. Hè? Dat ze, ze worden ook versierd, hè? Met, ze worden versierd met allerlei edelstenen, soms. Okay. Uh, ja, heel vaak met echt natural turquoise. Um, dus ja. Ik, ik vind dat wel uh, belangrijk. Ja. ja, ja, ja. Maar als bespeelster van zo'n fluit, je, de, de komt een, je koopt een nieuwe fluit, hij komt binnen, en je pakt hem uit, en, en je gaat ermee spelen. Wat, uh, heb je daar dan gelijk een bepaald gevoel bij? Van... Oh ja, um, ook elke fluit is anders. Uh, je hebt fluiten in verschillende houtsoorten ook. Je hebt harde houtsoorten, zachte houtsoorten. Als het een zachte houtsoort is, zoals aromatisch ceder, dan uh, klinkt de fluit ook veel zachter, veel meer ja, mellow eigenlijk. Bij een harde uh, houtsoort, dan klinkt die scheller. Um, ja, ik heb daar meteen gevoel bij, en dat heeft niet alleen... met de houtsoort te maken, maar ja, het is een heel intuïtief instrument... Ja. Je kunt het ook heel intuïtief bespelen. Je hoeft er eigenlijk weinig voor te kennen. Geen notenleer of zo. En dat komt omdat de meeste van die fluiten... Um, gestemd zijn uh, in pentatonisch mineur. En dan kun je eigenlijk spelen wat je wilt. Het klinkt altijd goed. Goed, oh, ja, dat maar, zou wat voor mij zijn. Ja, maar, maar een grote maar. Dat zijn de fluiten die gemaakt zijn met vijf gaten... Maar tegenwoordig maken ze ze bijna allemaal met zes gaten. En dan kun je ook veel meer. En als je weet wat je doet, dan kun je ook heel andere scales uh, bespelen... dan de pentatonisch mineur scale. Ja, ja. En um, ja, uh, dan moet je natuurlijk wel weten wat je doet. Ja, dat snap en, ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, ja. Um, e even terug naar het moment dat je op zoek ging naar een instrument die bij je zou passen en ook voor je om tot rust te komen en, en voor je ademhaling. Um, gelukkig voor jou bestond internet in die tijd al. Want, um, maar hoe kwam je dan eigenlijk? Uh, was het gewoon, wist je al dat je uh, zeg maar een blaasinstrument wilde of, of hoe ging dat? Ja. Ik, uh, ik was echt op zoek naar een instrument... waar ik mijn adem zou uh, moeten gebruiken. Dan kom je vanzelf bij een blaasinstrument En dan buiten. kom je bij een blaasinstrument. Ja. En ik heb me altijd uh, heel erg uh, aangetrokken gevoeld... tot de uh, uh, indianencultuur. Hmm. En voor, voornamelijk hun verbondenheid met de natuur... En dat is iets wat ik echt gemist had. Ik had gewoon de connectie verloren met, met de natuur. Ook door dat, door dat hectische leven en dat drukke werk. En uh, je wordt eigenlijk geleefd en je, je, je, je trapt niet meer op de rem... en je gaat niet meer, niet meer eens lekker in de natuur zitten genieten van, van het nu. En dus ik was echt wel specifiek op zoek naar zoiets. En uh, ja, door die aantrekkingskracht ook met zo'n cultuur... waar connectie met de natuur heel belangrijk is, um, ben ik ja, op, daarop gekomen op zo'n indianenfluit. Ja, ja. Ja. Dat was de track Aqua van Lisbeth, haar EP voor Elements. Nou, dat was ook wel duidelijk hoorbaar, dat Aqua. Ik praat verder met Lisbeth over het uh, maken van haar muziek. En <laughs> kan je je nog herinneren, die allereerste ervaring... met deze native American Flood? Ja, dat was fantastisch. Uh, ik heb toen gelijk een basfluit gekocht, want ik hou van die lage klanken... Hmm. Maar toen achteraf dacht ik... ja, dat is niet zo verstandig, want dat is echt heel moeilijk. Als je daarmee begint... Oh. ook grote gaten en ik heb best kleine handen. Dus uh, op de duur gaan je vingers wel wat stretchen... als je, als je okay. he, veel speelt. Maar, yeah. Dus... Um, ik, ik ben kort daarna toch uh, op zoek gegaan naar een kleinere fluit... om toch mee te beginnen. Maar die, die eerste connectie daarmee, dat was, ja, dat was al gewoon voor mij uh, zo rustgevend. Gevoel van thuiskomen? Gevoel van thuiskomen, ja. Mm. En uh, ik speelde voornamelijk voor mezelf. Ik heb nooit de ambitie gehad om uh, voor anderen te spelen... of uh, laat staan om cd's te maken. Ja. <laughs> maar dat is heel organisch gegroeid eigenlijk. En het was eigenlijk het gevoel dat ik zelf had... bij het bespelen van die fluit. Het rustgevende. Het helende eigenlijk. Euh, dat ik dat ook voor anderen wilde doen. Ja. Even een kuchje en, uh, en een stokje water. Maar um, voordat we naar, dat, naar je optredens uh, gaan, Lisbeth... Uh, uh, er zijn, toen, toen ben je eigenlijk ook nog uh, met andere instrumenten in de weer gegaan. Uh. Ja, van het een komt het andere. En ik ben meer fluiten, beginnen, of ik ben meer fluiten gaan kopen. Mm. Uh, maar op de duur, uh, ik, ik kwam echt in die wereld terecht van uh, klankhealing. Uh, of hoe je dat ook wil noemen, sound healing. En dan ontdek je veel meer uh, intuïtieve instrumenten. Ook klankschalen, maar ook een grote gong heb ik. En ja, ook uh, de ervaring wat je daar allemaal mee voelt en kan doen. Ja. Ik heb ook wat snaarinstrumenten. En uh, doordat ik begon op te treden ook in uh, yoga-studio's... Mm. Uh, waar ik dus uh, soundhealing gaf en, en eigenlijk uh, meditatieconcerten ook... Uh, ben ik me ook gaan uitbreiden in het assortiment instrumenten. Ja. ja. Dus dat is een be behoorlijk geslepen met uh, als je een optreden gaat verzorgen. Want, uh... Ja, dat is... Uh, een, ja, of daar... heb je een bepaald aantal instrumenten wat je gewoon meeneemt? Uh... Uh, nou, die fluiten die gaan in ieder geval mee. <coughs> en in het begin wilde ik nog wel eens een grote gong meeslepen van 15 kilo. Oh, oh, oh. Maar dat uh, doe ik niet meer. Nee. Ja, met, met hulp natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, ik geef ook minder concerten... omdat het fysiek voor mij moeilijk is, dat uh, Ja. En uh, zo'n concert is natuurlijk ook heel intensief. Want uh, je, je speelt terwijl je ook rondloopt... tussen de mensen die dan op een matje liggen. Je, je praat ook heel veel tussendoor... want je brengt mensen echt in een geleide meditatie. En daartussendoor speel je dan... Uh, dus dat zijn wel best wel intensieve optredens. Hmm. Dus ik ben dat toch wel wat minder gaan doen. Maar ik doe het nog steeds heel graag. Want voor mij is de mooiste beloning. En er gaat niets boven, uh, ook niet uh, succes op Spotify of weet ik veel wat. Voor mij is de mooiste beloning om aan het eind van zo'n concert. Om die glazige blik in de ogen van, van de mensen te zien. Die, <laughs> blik. Ja, die gelukzalige blik van. Nou ja, ja, ja en ja. dat doet me dan zo goed aan mijn ja, hart, ja, ja. dat ik dat heb kunnen betekenen voor, voor mensen. Mm. En dat ja, dat is waarom ik het doe eigenlijk. Ja. Deze track heette Aria van Lisbeth. We sloten het vorige gesprek af met de concerten die Lisbeth geeft. En daar gaan we nu verder mee. Wat, wat, hoe is dat ontstaan, die, die concerten van je? Want je geeft verschillende soorten concerten. Ja. Kan je benoemd eens? Um, ik zal eerst de eerste vraag beantwoorden. Hoe is dat ontstaan? Um, ik, op een gegeven moment ben ik gestopt met werken. En wat ik dus heel erg miste was dat ik mensen kon helpen. Want ook op mijn werk hielp ik mensen. Ik coachte mensen om toch anders te gaan leven. Anders in het leven te gaan staan. Anders te gaan leiding geven. Um, en door dat stoppen met werken miste ik... Dat, dat ik mensen iets kon meegeven en helpen. En ik had ook verteld in de tijd... volgde ik yogalessen, Ik heb ook een aantal yoga retreats gedaan. En die uh, uh, eigenaar van de yoga studio had dus ontdekt dat ik een instrument had... en dat ik dat graag bespeelde. En hij zei van, zou je dat hier eens niet willen bespelen? Hmm. En op het eind van zo'n yogasessie heb je typisch Savasana. Dat is eigenlijk de, de eindrust. Dan liggen de mensen en ze laten het allemaal even over zich heen komen. Dus de vraag was, kun je tijdens Savasana even op die fluit spelen? Ja, dat is mooi. Ja. En toen waren mensen zo enthousiast. Ja. En toen werd ik alsmaar meer gevraagd. En toen kwamen er ook uh, spirituele uh, festivals en zo... waar ik gevraagd werd. En, uh, dus ja, het soort concerten dat ik uh, geef... Is, zijn er eigenlijk een paar. Op die spirituele festivals sta je dan op een podium... en dan speel je achter een microfoon. Maar in zo'n yogastudio is het niet versterkt, dan loop je rond met je fluiten... en je loopt echt langs de mensen. En dat zijn dan meditatieconcerten... Uh, ik ga dan de chakras ook langs. Chakras, de energiecentra. Uh, en daarbij praat ik ook. Ik, ik geef daar wat uitleg over. Ik zeg ook waar ze met hun focus naartoe moeten gaan. Enzovoort. En daartussendoor speel ik... Dat zijn dan die chakra meditatieconcerten. Is dat niet moeilijk? Het lopen en spelen tegelijk. Ja, dat is heel intensief. Ja, ja. dat lijkt mij ook. Ja, maar ik heb daar toch een, een, een, een vorm in gevonden. En voor mij gaat dat... Heel uh, moeiteloos. Ja, ja, ja. Ik zou zo bang zijn dat ik over iemand zou struiken. Ja, dan moet je ook nog goed opletten, want ja. het is half donker. Ja, oh, uh, yeah, oh, en uh, mensen liggen daar dan zo ja, met ja. hun armen een beetje. Oh, jee, ja, het en, wordt steeds en, erger. Ja, dus je oh, moet erger. echt heel goed opletten. Ja, ja, ja. ja. En er is dus een derde vorm van uh, optredens die ik doe: dat is begeleiden bij uh, echt yoga-lessen, uh, yin-yoga en restorative yoga. En dat doe ik dan in samenwerking met. Een uh, yoga teacher. En die geven dan instructies voor houdingen. En terwijl mensen dan in die houdingen gaan liggen of zitten. of hè, Dan speel ik muziek. En die muziek helpt hen dan om veel dieper in die houding te komen. Maar het helpt ze ook om meer los te laten. Hmm. Dus dat ze niet zo verkrampt in die houding uh, zitten. Ja, ja. Dat is een derde vorm van. Uh, ja, ja. Ja. En, en daar kunnen de mensen je nog steeds uh, voor boeken. Ja, daar kunnen de mensen mee. Ik doe dat eigenlijk. Uh, ik ben dat nooit op grote schaal gaan doen. Dus het is geen business of zo. Ik doe dat omdat ik het graag doe. En ik doe het. Tot nu toe heb ik het eigenlijk alleen maar gedaan bij een tweetal, drietal yoga-studio's die ik uh, heel goed ken ook. Mm. Ja. Maar op zich, uh, ja, ik zou het niet elke week kunnen doen. Want het, is, het kost mij ook heel veel. Je geeft heel veel energie ja, ja, ja. aan de mensen. Je krijgt ja. er ook veel voor terug. Mm. Maar fysiek is het voor mij te zwaar... om het echt wekelijks te gaan doen. oké. Okay. Ja. Okay. Ja. En, um, en, en dat optreden in zo'n zeg maar, zo uh, spiritueel festival... Uh, is, uh, daar sta je dus op een podium versterkt. Um, uh, misschien een galmpje er, erachter. Uh, ja. hoe, hoe vind je dat om te doen? Ja, dat vind ik minder. Want uh, dat doe ik dus ook niet meer nu. Ik heb dat de eerste jaren gedaan. Uh, omdat dat contact met de mensen is toch niet zo ja. als... In een yogastudio. Langs? Ja, en, ja uh, precies. Ja. En, er gebeurt eigenlijk weinig hè. Ja. Aan interactie. Hè. Ja, je ja. hebt weinig contact ook met, ja. uh, met weinig gevoel. Terwijl in een yogastudio. Kijk, je, je speelt die muziek met een bepaalde intentie ook. En je krijgt ook dingen terug van de mensen. En soms gaan mensen ook huilen en zo. Dat is echt, uh, er komen dingen los. Hmm. En daar heb je veel meer het gevoel waarvoor ik het doe eigenlijk, dat je mensen kunt helpen scorn so now etc ok ok ok ok ok Ignis van de EP Four Elements van Lisbeth. Tot zover dit eerste uur waarin ik sprak met Lisbeth Leroy. Eh, na het nieuws gaan we pra verder praten. En vanzelfsprekend meer muziek van Lisbeth. Tot aan het nieuws. De nieuwe single, of niet de nieuwe single. De single Evening Meditation.